Uh, klein, kleine kleine uh, uh, ja, uh, interruptie. Uh, we zijn hier volop aan het uh, praten nog met Maro. Uh, Maro, wat, wat was dat? Oasis uh, Thailand? Ja, ik, ik speelde met Deus in Thailand. Uh, een uh, festival. En uh, we zaten in hetzelfde hotel. Dat was uh, een Zeven Sterren Hotel of zoiets. ze dus komt er binnen en dat was echt zo een, een, letterlijk een, een, een berg. Met een, een Thaise meisje. Die ze we zullen wat water vallen en zo dat was echt uh, niet normaal ik dacht van oh, ik, ik, nog, nog, ik dacht nogthans heb ik geen drugs gepakt maar uh, <laughs> ik, well, ik ging in een talk en ik zat toevallig langs uh, Liam Gallagher en met zijn capuchon om, dat was echt 50, 50 graden. En ja, die was, die, die was ja, dat is heel gek. Die stond er zo, zat er van, uh, weet ik veel. Was, uh, en die wachten op zijn assistent om een pintje te, te, te stellen. Ja. Oi, oi, oi, oi, jij kan een beer, meid. Uh, dus die kon zelf niet, dan niet, uh, misschien is hij super schuchter. Ofwel is hij een Stag ander, moet dus. zegt van, het is wel uh, ja, één van die twee. Of misschien beide, hè. Ja. misschien is die andere gast veel betaald om, om, om pinten te gaan halen voor hem waarschijnlijk of zo. wel, waarschijnlijk <laughs> wel ja. Ja, ja. ja, dat was uh, speciaal ik, ik stond toch toevallig bij met, met de, met de, met de Belgen hè, dat ze gewoon, gewoon hey, Peetje, geen probleem en bij hem was dat precies wel een probleem die kon dat gewoon niet zelf bestellen ja, zwart, ja. moeten we niet veel uh... nee, maar ik vind nee. hem wel een heel goede zanger ja ja, hey, um, ja, ja, ja ik vind ja, die, uh, die zingt vuil hè. <laughs> Ik vind dat hij vuil zingt. Ja, eigenlijk is dat een beetje de Selmuk Show Lennon. Ja. Dat, zou, dat zou je misschien wel heel graag willen zijn. Ja, ja, ja. Die zijn, zijn er zo Lennon ook. hè ja, ja. oké. Okay, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar ik, ik, ik hou van die Manchester uh, vibe. Uh, ja, dat plat. Uh... Ja. Van dat goed volk. We hebben denk een pakje gespeeld in Manchester Goed Volk. Die marginaliteit. Zo. Ja, en dat ze direct uit Manchester Oh ja, fucking wel. Ah, ja, giezen. Fantastisch Manchester. Daar heb ik goede herinneringen aan. Uh. En uh, je vertelde er juist ook als 13-jarige jongens dat je met je onkel naar... Wat uh, was? het? op. Ja, Zizi op. Ja, ook met Peter dan. ook, de Poolse kant. Een kerel die uh, nu in de 70 is ik denk zonder te overdrijven als die in heel zijn leven vijf keer nuchter met een auto heeft gereden <lacht> dan is dat veel neem ja, ja. het ja, ja, ja. Nee, maar op zijn pols uh, ja, uh, ik, ik, ik, ik, ik ging naar het Futurama Deinze en, en die ging dan in, in, voetbal kijken naar Bruggen of Gent of zoiets. en die komt daar binnen zo scheiden zat en dat uh, was al zo Nick Cave bezig of x Duitsland weet ik veel ik zei, staan, staan ja, hoe is het binnen geraakt zei, ja, we zijn, de, uh, we zijn de afgevaardigde van Herman Schuurmans hadden ze gezegd ja, zo twee zatte polen twee zatte polen en dat lukte dan ook nog, andere tijden die zou niet waarschijnlijk maar was die bandje? nee, nee, nee ze Zien ja, ze kijken of alles hier uh, wel uh, goed in elkaar is. Zoals zijn. Wat doen ze toen in die ethische en fietsruimer? Komt u maar binnen, meneer. Ja, ja. Het is oké. Okay. En dan terug naar huis. En achter vier pinkers of zo, dat weet ik niet. Maar die hebben nooit een accident gehad. Maar nooit... Ik denk dat die... De eerste accident Toevallig nuchter met een auto... Oh, dat heb ik heel veel gelukkig. Dat is nooit niet meer. Ja, dat is... Dat is, dat is uh, ja... Allee, dan gaan we is opzetten. Hè? Nee, nee, we hebben nee, Zizitopjes ja, oh. ja, ja. oh. ah, die brengt me dus Ah, maar, eh, sorry. Well, maar, nee, nee, helemaal, nee, nee, nee, nee. Uh, <totstuk> uh, ja. Nee, Ik hou van Anthem Rock. Anthem dan Rock. Dan droom ik met één... Uh, ja. Eén arm, ja. Ja, ja. I will Give mouth to mouth Like a mo I think I'm a ball. Super met uh, I need a gun. En <laughs> ja, we zijn hier een beetje, we zijn allemaal aan het opgehouden in de muziek, dus het loopt hier een beetje verkeerd, maar het is een rock'n'roll café. Moet kunnen. Voilà, en er Zal kan alles zijn. en er mag alles. Sans, die hebben de Nieuwe Lichting ooit gewonnen, van Studio Brussel. Um, en die jongen, wie is dat? Is dat een drummer of de gitarist die hier woont? Een drummer. En een bassist ook Ah ja, oké, okay, kijk. En die woonden hier uh, in Kruijbeke. Ja, een goede band. Echt een goede Tickies band. Kijk eens aan zeg. Ja. ja ja we hebben hier toch wel wat ja gelijk je hebt ook een band hè <laughs> ja ja ik heb een band ja, ja absoluut De sonic bastards <laughs> uh, oké okay. het volgende dat was dit van jou ja niet? ja incidency ja. e hell in the bad place to be omdat daar gewoon een fantastisch nummer is Meer ethisch dan deze, weet ik niet waarom. Nee, inderdaad niet. Maar dat is zo zalig, je laat denken aan Miami Vice, met Crockett Don Johnson, Crockett en... Ja, andere. Deze was wel de torture-version van de Rambo 2 team song Voilà, en Guantanamo, ben je daar zo een of ander... De waterborden, hoor je die muziek. Alleen in ons. Of zit iemand dan live met de synthesizers te spelen? Oh jee, yeah. Jan Hammer en zo. Die oh, ja. Alleen in ons live, trouwens over Miami Vice gesproken. Uh, weet je nog de laatste keer dat ik je gezien heb in, in het bos in, in Antwerpen? Dat was trouwens een, een heel speciale maand. Ik ben zo in slaap gevallen. Zet dat in dat tapijt, hè? Ik, ik werd wakker en het was gedaan. Ik was, ja. ik was toen aan het denken van, ja? van... Wat ligt die gast er nu eigenlijk? Ik bedoel, je hebt een ouder op het podium. Ja? En die komt naar u mee. mee dat was een soort van, van, van schatkaart of zo dat hij vast had. En dan ja. ging je liggen en dan werd je daarin in, in opgerold. Ja? En je hebt daar gewoon de rest van, van, van toptreden blijven liggen. Ik, ik heb gewoon heb geslapen. Ik, heb, ik, ik gewoon heb letterlijk geslapen, ja. Ja. ik, ik dacht, heb toen ook geld verdiend om te ja, slapen ja, ik ik was, dat, en dan, ik stond wakker en iemand en ik zei oh zei ik, was, het was het goed heel goed zei de man <laughs> ja. Ja. maar <laughs> omdat maar je hebt je vijf, zeg, omdat die gast je had zo'n kostuum aan, dus zo de, de, de kunstenaar die dimmen ja, mij een beetje. Ja, aan, ja, Joris. Aan, ja. Aan, ja, dat, dat was zo'n beetje de, de, de Miami Vice versie van Jeroen, zal ik maar zeggen. Ja, nog zo'n beetje zijn haar. Ja, ja, ja, zo, ja, uh, ja. Die stak dat was een kostuum en brand en zo, dus niet al speciaal. Ja, ja. Wat is kunst? Ja, ja voilà. Ja, ja. Maar, nee, maar goed, je er nog iets van verdiend hebt, is eigenlijk wel. Ja, ja, maar ik heb dat geld nog niet gehad, moet ik zeggen. <laughs> Dat ging dus over 50 euro, switch, ja. maar dat kan ik in een lop doen voor iedereen ja, ja, dus, nee, nou. trouwens, trouwens, het voorprogramma was ook heel speciaal toen in, in, in het café zat. Oh nee, met die, met die, met die, oh jee. Yeah, oh, yeah. Against everything was dat toen? ja jee, ja dat was de, de, de <laughs> dingen die je wilde, zo'n zo <laughs> micropenis ja de, de, ja, de de, de drie nakte drie mensen mee ja, met die ja. gebreed ruiken al, zo Ja, ja, ja. en dat was, ik vond dat voor 20 seconden echt wel plezant En daarna was het van, oké, okay, <laughs> we hebben het wel door ja. Ik stond aan de andere kant, ik keek recht in. De ja, ja, ja. Dat was, kijk, kijk, ik keek nog meisje van, ja, ja. ja het gaat ja. zo'n avond. Ja. Ja. <laughs> <laughs> Dat is ook wat je tegen mij had verteld, hè, Oh, verteld. Ik zit echt toen naar huis gereden. <laughs> ik zat in een handhuis van, zo... wat heb ik nu eigenlijk gezien? Ja. Oh, wat was ja. dit? Oh. Nee, Dat Ik mijn eigen was met wijwater. <laughs> zeg, maar ook. Ja? Hè, even over iets anders dan de uh, van die... Uh, Impro theaters. Ja. Hoeveel alter ego's heb je eigenlijk? Geen flauw idee. Op dit, as we speak, zoals ze zeggen, international uh, rock language, <laughs> is er waarschijnlijk ook een alter ego, want uh, we staan hier in Kruibeek. Uh, ja, uh, ja, ja, in alle waarschijnlijkheid, zo, wel. Zoals, ja. de de, de klokkenluider van Notre Dame of zoiets, in die kerk. <laughs> Dat ga ik eens doen. En dan speel ik daar uh, de, de torture-versie van de Rambo, oh, twee, Rambo met, 2 de, met de klokken. Ding, dong ding. Iedereen zegt: Oh nee, het is weer zover. Ja. Oh nee, nee, hij heeft de ja, ja. <laughs> twee. Rambo 2, torture-versie. <laughs> ik ga uh, nu eerst uh, reclame doen idee, en dan uh, uw alter ego. Hè? Ah ja. Walter ego. Hé, hey, zeg, ga zo'n dag vandaag. Chef, ik heb echt geen gusting om te koken, zeg. Ah wel, wel die snort Dagschotels Pascal. Er heeft mond, hè? Alle dagen van eten. En de prijsdag valt goed mee, zijn, hè. Dagschotels Pascal. Telefoon 04-86-24-12-16. Of via mail bestel-at-dagschotelspascal.be. En ze brengen het nog een u Hey Nadia, hebben we het al gehoord. De vaart gaan verhuizen. Ik hey zeg, niet te ver hoop ik. Hè? Maak u geen zorgen, want vanaf 14 januari nemen ze de intrek in het pand van de Walse Wies in het dorp van Basel. En wat gaat er gebeuren met een duiventoren? Terwijl zij de duiventoren verbouwen, kunnen blijven genieten in de vaart van een fijne diner, een heerlijke lunch of een uh, lekkere pannenkoek met een tasje koffie. Tot binnenkort. Ja, dan gaan we samen er drinken, hè Leo. Het leven is maar een tijdseenheid, in al zijn zielige meetbaarheid. Het leven dat maar heel even rijpt, als een puist op de eeuwigheid. En ook al zijn we ervan bewust, en laat het ons geen moment met rust. Het staat geschreven in het avondrood, iedereen moet dood. Schijnt de zon, het is weer prachtig om te zien. De zon die schijnt op een massagraf. Het is weer prachtig om te zien. Nooit kan de mens de zon verlaten, want ze zorgt voor ons dagelijks brood. En al die tijd houdt ze ons in de gaten, want iedereen moet dood. Een volk van alleen maar koningen Zonder één enkele migrant En meer van dat soort vertoningen Zo lig je dan op je eigen strand En je leest het avondrood Met een dure dame aan je hand Ze zegt iedereen moet dood. Berg. Waarop hij wachtte, dat wist hij niet. Maar dat vond hij niet zo erg, omdat het ging zoals geschied. Soms deed hij jaren niets dan goed, dan weer alles wat God verbood. Plots beving hem een hemelse gloed, iedereen Are you listening? Outside the cafe by the cracker factory, you are practicing a magic trick. And my thoughts got rude as you talked and chewed I'm the last of your pick and mix Said you're mistaken if you're thinking that I haven't been caught cold before As you bit into your strawberry lace And then offered me our retention in the form of a gobstopper It's all you had left and it was going to waste Your pastimes consisted of the strange The twisted and the deranged And I loved that little game you had called Crying lightning And how you liked to aggravate the ice cream Out on a rainy afternoons The time that I caught my own reflection It was even way to meet you thinking of excuses to postpone. You never looked like yourself from the side but your profile could not hide the fact you knew I was approaching your throat with folded arms you occupied the bench like two feet, stood and pumped your chest out I like you never lost a war and though I tried so not to suffer the indignity of a reaction, there was no to Graspo I stood out the streets, the twisted and deranged, and I ate that little game you had called. Cry Dit is echt zo'n topje, absoluut top Arctic Monkeys live at the Royal Albert Hall in Londen. En uh, de opbrengsten van die plaat ging naar een uh, goed doel. Uh, ...iets met war children of zo, dacht ik. Hmm. Uh, Maro, heb jij iets met die Arctic Monkeys? Je hebt me juiste verteld dat jij ontschotten was. Ja, ik heb ze mee gevoetbald op oh. de backstage ergens. Ik weet niet meer waar, Frankrijk. Uh, uiteraard. Maar toen waren ze nog, toen waren nog jong, heel jong bij een van de eerste twee platen. Ja. En uh, ja, kent hem al zo'n backstage, al die tourbussen. En iedereen moet, ja, dat zegt... Je moet iets doen om je tijd te verdoen. Dat was dan vo voetballen, de Arctic Monkeys ik was dan met deze en uh, dat was, was de shot, een beetje een shot beetje te shotten. maar die mannen vonden ons bompas natuurlijk hè. <laughs> dat was echt zo van oh jee, dan gaat het uh, en ik heb ik een ik shot ik en die bal in de, in, uh, toevallig in een tourbus ja, ja. Dus binnen gaan halen. Die mannen waren zoiets van... Oei, oei, die, bom passeren, die <lacht> <lacht> ja hier. Ja, die waren zo heel schuchter eigenlijk, wil ik zeggen. Hè? Ja, ik denk dat Alex Turner en zijn, zijn companen nu niet echt niet meer schuchter zijn. En terecht. Maar ja, dat ja. kan wel. Hè, dat die zo, die ik weet nog, die waren toen echt... Ik weet nog dat hij zei, er is zo'n interview. Nee, ze begonnen met... I bet you look good on the dance floor. Voor de BBC. En dan heeft hij echt gezegd van... Don't believe the hype ja, later zeg ik echt wel, doe believe the hype want ja, die waren misschien gewoon starstruck omdat Maurus in een bal kwam in de bus inderdaad, is dat niet die kerel van Heuze Zolder? Nu krijgen we stress. wat is de van Allicio? Dood. Van dood, ja. je moet het het, ja. En het volgende was Hein. Heino, natuurlijk, maar Heino is een, is een, uh, een icoon in uh, Duitsland, hè? natuurlijk, en het uh, is een nummer, kom in mijn wik van, doet me een beetje denken aan Daan, maar het, uh, oh, het, re letteren, het refrein ja. is dan wel helemaal uh, slager, dat is geniaal, en Heino, dat is, ja, dat is het een en het ander. Oké, okay, uh. we gaan het ja. eens opzetten, hè. Bregenbogen Javi, bregenbogen Javi, bregenbogen Javi, bregenbogen Johnny Ooh. Das schönste Mädchen in den Bergen, das heißt Sioux, City Sue, in einem Wiekwand in Montana. Woont sie im Land van Winnetou? Sieben Tage, sieben Nächte suchte ik sie in der Prairie. Een Regenbogen in bunten Farben wies mir den Weg, da fand ik sie. Sie sah mich an mit Märchenaugen, es war Liebe auf den ersten Blick. Ja, der Regen, Regenbogen, ja, der zeigte mir den Weg ins Glück. Und nach meinem Namen hat sie mich nie gefragt, nur Regenbogen Johnny hat sie zu mir gesagt. Regenbogen! Wasser, Abendrot, von Süden weet der Wind. Und mijn Blick hier geht nach Westen, wo die Bevölkerten sind. Fremde Länder, fremde Meere, alles hab ik schon geseen. Doch in ihrer kleinen Hütte war die Welt noch mal so schön. Warum willst du fortgegangen? Mein Herz und Seel sucht die brennt immerzu nach den dunklen Märchenaugen fern im Land von Windelthoo. Und nach meinem Namen hat sie mich nie gefragt, nur Regenbogen schani hat sie zu mir gesagt. Regen to the way He? Ja, dat was uh, uh, het vervriende nummer van Luc de Vos. En ik heb oh. op, op een tribute van uh, Luc, uh, Luc de Vos uh, dat nummer gespeeld. Oh, geweldig. Uh, tijd geleden, een jaar geleden of zoiets. Vossy Boy. Ja, ja topkerel. Wordt toch gemist, hè? Ja, Mia, dat nummer bijvoorbeeld, hmm. dat is echt een anthem. He. Die tekst is zo goed. Dat is, ja, was maar niet alleen Mia, he? Nee, nee, nee, nee, nee, tuurlijk niet. Maar gaat zo die, in één keer had je zo Stijn Meurens, Frank van der Linden en Luc de Vos in één keer. Mm -hmm. toch geweldige tekstschrijvers ja. en daarvoor ja, was waar. het van mm, ja oké okay, waarom ja, nee. ja. en ja. Nederlands hè? Allee, ja, ja. Vlaams, ja. Nederlands, echt goed geschreven allemaal ja, ja Even Superstars je vertelde ons juist dat er, dat een link was met High No ja, bij me. dit nummer wat nu uitgespeeld werd uh, het was het laatste nummer van de plaats Boogie Children and Hearts en David Sardy van Bark Market die uh, was onze producer en die zei uh, Hey, als Amerikanen, Heino, kennen jullie dat? Wij zeiden, ja, natuurlijk. Zeker als Limburger, weet je wel. Hè? Naar de Duitse grens. En die zei van, is er geen idee als wij het laatste nummer, het laatste akkoord van Love punt door Heino. Zelf. Want dat was budget. Of zijn jaren tijd. De jaren 90, Dat kon allemaal. En dan hadden we dat met de management hadden we dat gedaan. En, uh, maar hij was bezet. Want eigenlijk was het bedoeling dat de laatste noot van Boogie Child, van de Superstars, door Heino een la, een la akkoord. Love happened today, today, bam! Maar het is nooit, helaas nooit van gekomen. komen. En dan kon dat niet even opsturen. Nee, we we hadden wel een factie gekregen. Ja, die toch? factie heb ik nog ergens liggen van de manager van Haino. Dus een, een hele professionele, uh, heel goede. Uh, van, ja, die is bezet tot uh, 1999. Dat was toen heel lang nog de the future, the future. was. Weet wel? Dus uh, spijtig. Ja, anders kwamen die en dan hadden we dat gefilmd en Haino uh, erbij. En dat is wel heel fantastisch zijn. Ja. Geweldig. Ja. Maar wat hebben we ja. nu. Uh waar hebben we nu? Ik ah ja, we, we, hebben, we hebben nog een andere link. Allee, ja, het link maar. ook weer met, ja, e met ja, ja. Superstars, de volgende link? Ja, model, of niet? ja hij zei toch ja. dat, dat er... Asset Sad Planet. Asset Sad Planet, ja. Ik ben een hele grote ILO, Electric Light Orchestra fan. Mm -hmm. En uh, Sad Planet, was, ook het verhaal van Sad Planet gaat ook zo. Dat we, zaten in een Londen, we zaten in Londen en... Uh, Geweldige mensen die daar werkten en zo, en uh, die zeiden ze van ja, oké, okay, we zijn helemaal, we staan helemaal achter jullie, maar kunt je geen radio goed <tankt> <tankt> <Yo>, geluid? Gangster rap, trap. <tankt> <tankt> En we zijn morgen maar, weer kwijt. Uh, voilà. nee, nee, maar we zijn missiek, dus, missiek, En die zei: zo, kunnen jullie niets maken dat we een radio gedraaid worden? Ik zei: Ja, oké. Okay. En ik ben een grote fan van ELO. En ik, you, so, ik maak gewoon iets van ELO, een nee, Zet Want die, die, die, dat was een de, deo, want de, de deo. De niet uh, van de Oxfam, de demo bedoeld. Maar uh, Orval, uh, dat is dus de Orval-speak. Maar. Uh, maar uh, dat, uh, dat is ook zo... Maar dat terzijde. Oh, dat terzijde, maar uh, dat, dat tussenstukje Hoort je mij wat Parlando doen, want ik zeg dan eigenlijk niks. Maar ik wil maar zeggen, voor mij, Electric Light Orchestra is een van de beste... See you again. uit de jaren 80, Dan wordt het dringend tijd om te vernieuwen. Kom daarom langs bij interieur meubelenmaatwerk Maasbonds en laat je verbazen door onze uitgebreide collectie meubels. Maasbonds maakt uw droomkast op maat in eigen atelier. Maasbonds, uw meubelpartner uit Baselstraat. Verzekeringen Denner, de verzekeraar met een hart.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 Zorg voor u.